Van Palja's of Jeruzalem Tussen het geratel Van machines doen Klonk in de confectie een mooi meisjeskoe, dromen van de prins van weet ik veel, die ze zou ontvoeren naar zijn luchtkastel. Hilvers en drie stond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een meer. Van Pallia's of Jeruzalem zijn 3 bestond nog meer Maar iederal zijn eigen stem Op elke stijger klonk een leer Van Pallia's of Jeruzalem ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Herman Vriend met het NOS Journaal. Het pad naar een meerderheidskabinet met VVD en PVV is niet begaanbaar. Die conclusie trekt informateur Rosenthal uit zijn gesprekken van de afgelopen dagen... Hij heeft zijn bevindingen overgebracht aan koningin Beatrix. Eerder hadden de fractievoorzitters van de twee partijen en die van het CDA zich vandaag al pessimistisch uitgelaten. Verhagen vindt dat er pas kan worden onderhandeld als VVD en PVV het ooit op hoofdlijnen eens zijn. Maar die twee partijen zeiden juist dat er wel met drie partijen moest worden gepraat. Bavaria zal tijdens het WK Voetbal in Zuid-Afrika geen reclamestunts meer organiseren. De bierbrouwer heeft dat besloten na de uit de hand gelopen actie met de Bavaria jurkjes... Een groep van 36 vrouwen stond tijdens Nederland-Denemarken... in Oranje-Bavaria-jurkjes op de tribune. Dat was tegen de regels van de FIFA, omdat Bavaria geen sponsor is van 2K. Twee van de vrouwen werden gisteren opgepakt... en moeten volgende week voor de rechter komen. De rechtbank in Middelburg heeft de ondertoezichtstelling... van dezelfde Laura Dekker met een maand verlengd. Het meisje werd vorig jaar onder toezicht van jeugdzorg geplaatst... nadat er enorme commotie was ontstaan over haar besluit... om als jongste alleen rond de wereld te zeilen... Ze was toen 13. Door de ondertoezichtstelling moest Laura haar wereldreis uitstellen en een nieuw zeilplan indienen. En dat is volgens de rechtbank te laat gebeurd. Het gerechtshof in Arnhem heeft twee cafés een boete van 1200 euro gegeven voor de overtreding van het rookverbod. De cafés Victoria en Breda en de Kachel in Groningen waren zowel door de rechtbank als een hoger beroep vrijgesproken. De Hoge Raad vernietigde het vonnis en gaf opdracht tot een nieuw proces... Het argument voor de vrijspraak destijds was dat eenmanszaken onevenredig zwaar door het rookverbod getroffen worden. Het weer in het zuiden enkele wolkenvelden, verder overal zonnig, het is 20 tot 23 graden. Vanaf morgen kan ze buien en lagere temperaturen. Dit was het. En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 You wish your girlfriend was wrong like me wrong don't you wish your girlfriend was I'm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 Good night. Punt 9 and you